10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. In Enschede heeft een grote brand gewoed op een meubelboulevard. Twee winkels en een wokrestaurant zijn uitgebrand. Van het gebouw waarin de winkels waren gevestigd is vrijwel niets meer over. Rond half acht werd het zijn brandmeester gegeven. Wel komt er nog steeds veel rook vrij. En om wonenden van de meubelboulevard in Enschede wordt er om geadviseerd ramen en deuren dicht te houden. Verwacht wordt dat het naplussen nog de hele ochtend duurt.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 Bij het politiebureau in het dorp Sommelsdijk, bij Middelharnis... zijn vannacht vier busjes en twee auto's uitgebrand. Het vuur werd om kwart voor vier ontdekt, zegt de politie. Het betreft onherkenbare voertuigen. De vier busjes hebben wij gewoon gehuurd bij een maatschappij. En waren bedoeld om tijdens de nieuwjaarsviering in te zetten. En de personenauto, die ons eigendom, was ook een onherkenbaar politievoertuig. We gaan uiteraard een onderzoek doen naar deze branden... en kijken wat hier uit gaat komen. De politie inzet call. De komende nacht is niet in het geding. Er worden nieuwe busjes gehuurd. De Verenigde Naties beëindigen vandaag hun missie in Oost-Timor. Zo'n 1500 blauwhelmen zijn 13 jaar actief geweest in het Aziatische land... dat in 2002 onafhankelijk werd van Indonesië. Vijftien landen droegen bij aan de VN-missie, waaronder Australië, China en oud-kolonisator Portugal. De missie werd opgezet in 2006. Toen braken rellen uit na het ontslag van duizenden militairen. De laatste jaren is het relatief rustig in Oost-Timor.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 Het is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Karel Johan de Zwart. Goedemorgen. In de laatste dagen van dit jaar hoort u speciale uitzendingen van KRO Goedemorgen Nederland op Radio 1. Met bijzondere gasten blikken we terug op 2012. Um, een groot deel van het afgelopen jaar stond natuurlijk in het teken van bezuinigingen en economische crisis. En dan vooral de malaise in Griekenland. En dit uur is Griekenlandkenner en historicus Kees Klok te gast. U kunt ons volgen op Twitter, hashtag GMNL Radio. En reacties en vragen kunt u kwijt via de mail GoedemorgenNederland@kro.nl. Ik zei het al, een groot deel van het afgelopen jaar stond dus in het teken van bezuinigingen en economische crisis. Um, en dan vooral de malaise in Griekenland natuurlijk. Kees Klok, goedemorgen nogmaals. Goedemorgen. Ja, we spraken voor tien uur al met elkaar en toen zei u de Grieken zijn somber, maar ook boos. Ja. Hoe boos en hoe uitzicht dat? Nou, dat uitzicht uh, in demonstraties. Ja. Dat uitzicht in... Uh, uh, ja... Uh, op allerlei manieren. Hè. Maar met name demonstraties en stakingen vooral ook. Hè. De Griekse vakbonden. Die, euh, nou, om de havenklap wordt er tegen de bezuinigingsmaatregelen... En, en, en tegen de verhoging van de belastingen noem maar op, wordt er gestaakt. Op dit moment meen ik is een deel van de journalisten in staking. Wat ook de nieuwsgaring weer een beetje euh, bemoeilijkt. Um, rechters zijn al maanden gedeeltelijk in staking. Dat ze een aantal uren per dag euh, niet werken. Advocaten zijn een aantal keren in staking geweest. toen ik, eh, toen ik daar was. Dus kort geleden nog. En, en ja, dat, eh, dat, dat gaat, gaat zo, zo maar door, zeg maar. Dus er zijn verschillende keren ook algemene stakingen geweest. Dus die, die bezuinigingen. Die, en die, de hele austerity policy met name. die heeft, die heeft eigenlijk een heel gering draagvlak. En dat draagvlak wordt, wordt steeds kleiner. En dat is. Eh, ja, dat, dat is natuurlijk toch uh, verontrustend. Ik bedoel, ja. Je hebt dan nu die coalitie van uh, neodemocratia, PASOK en uh, democratisch uh, links. Maar die hebben maar een paar zetels. Uh, met een paar zetels meer. Ja, 154 de... van de 300. Ja, dat is een ja, hele kalme ja, ja, meerderheid. Ja, en dan heb je altijd de kans dat er dis dissidenten zijn die op een gegeven moment zeggen: ja, dit, de bodem is bereikt. Nu, nu, nu niet meer, we ja. lopen weg. Of er of wordt er weer eens eentje wegens dissidente opvattingen uit de partij gegooid. Uh, Zoals dan Papa Constantino uh, weer met het. Een oud minister van uh, Financiën. Uh, ja, met, het dat, met dat hele merkwaardige verhaal over die lijst uh, Lagarde. Uh, een ja, lijst, en uh, hij zou daar. Familieleden van hebben, die Ja, dat, hebben, is, dat die zegt van ik. Ja, ja, ik zou dat wel eens uitgezocht willen zien. Want nou, dat het, gaat ook gebeuren. Ja, want het is een hele intelligente man. En ja. dat hij zoiets doms zou doen, dat wilde bij mij niet in. Maar je, je maakt vijanden. En het kan best zijn dat, uh, dat dus anderen met die lijst geknoeid hebben. En hem hebben ze schoenen willen schuiven. Dus dat zou eens heel goed uitgezocht moeten worden. Maar goed, die uh, is dus ook het parlement. En nu op de paas ook gegooid. Dus ja. Uh, dan zit je in principe ja. als onafhankelijk. Maar goed, het die, die, die, is dus een hele krappe meerderheid. Ja, het is allemaal heel lang. En, en je kunt je ook afvragen hoe democratisch is het om met zo'n krappe meerderheid zulke vergaande beslissingen te nemen. Die, die tot in generaties ja. kunnen doorwerken. Ja, goed. Maar er moet wat gebeuren. Laten we even luisteren naar een fragment. I'm happy. Yes. After a long journey. But this is the beginning of a new one. Do you think that this is going to finally solve the, the problems? No, but it, it's a necessary but not a sufficient condition. Hey, do you yeah. have some sort of a message for the Greek people today? Well, uh, this, this is a good day today, uh, at last after after so many months. But we we have to try. Ja, u hoorde uh, Janis Stournaras, zeg ik het zo goed of niet? Stournaras. Stournaras, ja. Ja, de minister ja. van Financiën van Griekenland. Uh, Griekenland krijgt een nieuw deel van de al toegezegde noodsteun werd half december bekend. Is dat nou ook zakelijk, zoals uh, Stournaras be beweert? Nou ja, als Griekenland die noodsteun niet had gehad... was het land nu failliet geweest. Ja, antwoord met, is dus ja. Ja, ja, ja met gevolgen die, die, die niemand weet te overzien. Want ook daarover hoor je allerlei... Uh rampscenario's als Griekenland failliet zou gaan. De ja, hoe erg is dat eigenlijk, denkt u? Nou ja, de ene econoom roept van dat is eigenlijk helemaal niet zo erg... want ja, dan kun je met een schone lei beginnen... en dan kun je de economie weer opbouwen... en dan als het land uiteindelijk weer economische groei vertoont... dan gaan we dat geld op de lange duur wel weer terugverdienen... wat we dan verliezen. Zo'n beetje het effect. De Amerikanen brachten hier de Marshall-hulp... en die hadden het ook binnen afzienbare tijd terugverdiend... doordat je met een economisch... Uh, dat je de boel, aanzwengt, eigenlijk. Ja, een economisch uh, bloeiend land... Daar kun je meer handel mee drijven, kun je meer naar exporteren dan. Hè? Want ik bedoel, we zitten nu wel eens om een beetje te roepen van ja, het verkeerde beeld van Nederland stort maar geld in die bodemloze pot. Wat, wat, put wat natuurlijk niet waar is. Nee, is dat niet waar? Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Waarom niet? Dan, nou, omdat. Uh, nou, laat ik zo zeggen. Het zijn tot nu toe gewoon leningen. Waarvan, ja. Waar dikke rente op wordt betaald. En waar ja, waarvan die, waar we nooit geluk... een cent gaan terugzien? Dat moeten we maar ja, afwachten. Ik speel even de advocaat van de duivel. Ik ben geen denken. Maar dat moeten we maar afwachten. Als, als Griekenland failliet gaat. dan zien we voorlopig inderdaad daar geen cent meer van terug. Dat nee, is dus Griek... op zich niet zo'n heel raar gedachte. Nee, nee, nee, maar als Griekenland niet failliet gaat. is er best een kans dat dat op de lange duur allemaal terugkomt. Want dat is natuurlijk een lange termijn toestand. Ja. Maar dan ben ik even de draad van mijn verhaal kwijt. Nou, laat ik, laat ik hem even oppakken. Ja. Um, stel, Griekenland um, gaat, fiat, gaat uit de eurozone. Hoe erg is dat eigenlijk? Ja, dat is een vraag voor economen, hoor. Maar nou, ik, laat ik hem dan ik, zo ik, stellen. Ik, ik, wat vinden de Grieken daarvan? Hoe ligt die, hoe ligt die verhouding op dit moment? Zeg nou, de Grieken is, van, we er... moeten kosten wat kost in die euro blijven... want anders gaat het helemaal fout. Of zeggen ze, nou weet je, wat laten we er ook maar uitgaan ook. Dan nou, beginnen we gewoon lekker opnieuw. Tot nu toe hoorde je toch wel geluid... dat de Grieken wel graag bij die euro wilden blijven. Ja. Maar naarmate het standpunt van, van Europa ten opzichte van Griekenland zich verharden... zie je in Griekenland wel dat steeds meer Grieken zeggen van... jongens, ja, als het niet anders kan, dan moeten we gewoon maar onze eigen weg gaan... en, en, en, en, en laat ze het maar bekijken. He, die, die, die, die gedachte wordt wel steeds sterker. En ja. uh, uh, het is wel zo dat uh, tot nu toe... Uh, in de politieke partijen, maar een kleine groepen, kleine groepen... die zegt, we moeten ermee we kappen, we moeten uit die eurozone... we moeten desnoods uit de EU, dat, is, dat, is dan de, ja, dat zijn dan de communisten, de KKE... Maar ja, dat, dat zijn, dat die geluiden hoor je vooral aan, aan links- en ja, links extremistische kant. Ja, dat zijn de soort Stalinisten, hè, die mevrouw Papariga... die wil van Griekenland een soort Noord-Korea maken... dat is volkomen onrealistisch... Hm. Tsipras met, met de Syriza, die, die denkt er toch iets anders over. Dat is, is links, pas, de Griekse SP. Ja, ja. Maar die hebben toch, heeft ze nu pas heeft die, is toch uitgesproken... om in, in de eurozone te blijven. Met, met, er is wel oppositie in die Syriza tegen. Maar met, met het laatste congres hebben ze toch met, met, met, met 75% van de stemmen gezegd... van wij willen die, die austerity aan het regelen, die, die bezuiniging. Dat moet allemaal anders. We willen dat heronderhandelen, we willen dat op een andere boeg gooien... maar we willen wel in de eurozone blijven. Dus... Op dit moment is het, uh, ja, er is, is nog geen duidelijke lijn. We stappen eruit, bekijk het maar. Nee. De, dat, dat gevoel groeit wel onder de mensen. Maar tot nu toe is er nog wel een draagvlak om in die eurozone te blijven, is mijn idee. Ja, er wordt veel gestaakt in het land. Heel uh, veel. Uh, van advocaten tot aan, uh, nou ja, bij wijze van spreken, loodgieters, ja. van alles. Iedereen ja. staakt, iedereen ja. is, of veel mensen zijn ook boos en verontwaardigd over die bezuinigingen. Ja. Ja. Zijn de Grieken eigenlijk bereid om een offer te brengen om in die EU te blijven? om ja, mee maar, te blijven doen. Maar in Griekenland bestaat wel het idee van... we hebben al zoveel offers gebracht, we kunnen niet meer. Wat is dat? Ja, he, dat de, zijn de, de offers de, in de, van de afgelopen paar jaren. Ja, ja, ja. ja he, en, en er is natuurlijk misschien toch wel een... tendens af te tekenen in Griekenland... dat, dat de, de politieke elite ja, volkomen zijn krediet kwijt is. He, en, he, want het is duidelijk... Toch in Griekenland wel ligt er een, een hele ja verstrengeling tussen de, de de, de captains of industry en de politieke elite en, en ja. ook de mediamagnaten in Griekenland. En bij, de, bij, bij het volk bestaat het idee van... ja, zij ontspringen steeds weer de dans. Wat, wat in een aantal gevallen ook aantoonbaar zo is. Er wordt er wel eens eentje opgeofferd. Hè, zoals Sopolos, de oud-minister van Defensie, dan opgepakt is... op verdenking van, van, van, van, van corruptie en dergelijke. En er zijn natuurlijk allerlei schandalen komen aan het licht. Maar het idee bij de mensen is toch wel... ja, de meeste van die rijken die komen ermee weg... en wij moeten ervoor bloeden. En wij hebben ongelooflijke offers gebracht wij kunnen niet meer. Het is, het is op. Ik bedoel, je moet maar niet in staat zijn om, om je huis te verwarmen en, en ja, bij een, misschien bij een, bij een miserabel straalkacheltje in de kleinste ja. kamer te, te kleumen. Want het kan in Griekenland, wij denken dan aan een warm land en zon. en uh, Dat kan zomers ook heel erg warm zijn. Maar het kan met name in Noord-Griekenland ook behoorlijk koud zijn. Zeker in die bergdorpen die, die, die op grotere hoogte liggen. Daar ligt gewoon ligt de sneeuw. en uur, uur rijden buiten Thessaloniki en skipistes en zo. Dus het is daar behoorlijk koud. En in een aantal plaatsen... He, daar zijn gewoon nu de scholen dicht. Omdat de, de gemeentes geen geld vanuit Athene hebben gekregen... om die scholen te verwarmen... Ja. Maar richt die Griekse boosheid zich dan vooral op de politieke elite van, ja. het, van het eigen land? Of ja, wordt er ook wel naar Europa gekeken nou, dan? Er wordt, kijk, er wordt, er wordt naar Europa gekeken en dat is een beetje du, du, dubbel. Hè? Er wordt naar Europa gekeken van ze redden ons. Ja, maar op wat voor manier? Hè? Mm -hmm. Een beetje van de wal in de sloop. Maar ja, we, we, we, we kunnen die strohalm niet missen. Maar de boosheid richt zich ook heel erg op de, op de politieke elite. Er is dus pas geleden weer een... een, een, een, een in, in, in het stadion, geloof ik, een, een, een politicus aangevallen. Nou was dat wel van de Syriza... die werd dan aangevallen door mensen die zeiden... we zijn van de, van de, van de, van de neonaties, van de Christi Afrika. Dan heb je dus extreem rechts tegenover ja, ja, extreem ja, links staan. Ja, nou ja, dat is ook een van de, van de nare en een, een, een griezelige bijverschijnselen. Ah, de groei, enorme groei van, van, van, van, van rechts natuurlijk... van extreem rechts, van de, van de neonaties. Dat zijn echt naties? Dat zijn echt naties. Die hebben ook een symbool wat lijkt op de swastika. Niet helemaal, maar het lijkt En die lijkt erop, hebben zij dan als grootste zondebok? Uh, de, de, de immigranten, hè? De, ja. met name, en dan met name niet-westerse immigranten. Ik, ik, ik, ik zou, eh, kijk, groot, op zich is Griekenland nog steeds een heel veilig land... om op vakantie te gaan, maar ik zou als Suriname zou ik bijvoorbeeld s'avonds niet in mijn eentje door Exagia... of door andere eh, dubieuze wijken van Athene gaan lopen. Dat, eh, en dan, dan, wil je, dan, dan zou je problemen... En hoe, hoe, groot, hoe, hoe groot is de aanhang van die neonaties? Nou ja, als, als, volgens de laatste peiling zouden ze bij de verkiezingen... wel eens de tweede of derde partij kunnen worden. Zo. En dat is natuurlijk doodgriezelig. En je ziet ook een enorme groei van, van, van, van links, dus van die Syriza. De communistische partij deelt daar niet zo in mee. Die is eigenlijk bij de laatste verkiezingen nog wat verloren. Maar ja, dat is ook een partij van, van, van extreme halve garen. Dat, dat hebben Grieken ook wel door. En het vervelende is met die nazi's, die in principe is, is, is dat natuurlijk... toch een beetje een pot van hetzelfde laken en een pak... Maar heel veel Grieken hebben het idee van... ja, moet je eens luisteren. we zijn het natuurlijk niet eens met dat racisme van die, uh, van die, van die Christi Afri. Maar, en, en, uh, ja, het, hè, maar we gaan wel toch wel een, een keer op ze stemmen... om eens even de politieke elite in ja. Athene te laten zien van... we lusten jullie ook niet. Wat is het moment dat u denkt zelf voor uzelf? Hè? Persoonlijk, uh, weet je wat, ik vertrek hier. Ik vind hier een beetje eng worden en ook niet zo heel leuk meer. Nou ja, dat ik dat weet ik natuurlijk niet, maar ik bedoel. Maar bekruipt uh, u dat gevoel wel eens? Al? Ik maak, maar ja, ik, ik dat bekruipt mij wel eens. En ik heb natuurlijk, ik ga ik heb niet van plan om mijn vrienden en familie daar zo snel in de steek te laten. Maar ik heb wel eens het idee van... Uh, in Thessaloniki is dat allemaal toch wat minder dan in, in, in Athene. hoor. En, en Thessaloniki heeft natuurlijk ook 70.000 studenten... van een redelijk progressieve universiteit. Dus dat, dat, dat komt ook wel uh, rechts in voor. Maar dat valt daar nog wel mee. Maar in Athene, in bepaalde wijken, natuurlijk is dat heel vervelend. Ik heb wel voor mij natuurlijk duidelijke limiet... als ooit die naties aan de macht komen, dan, uh, dan, dan, dan houdt het op dan kan ik daar niet meer naartoe dan ga ik dat uh... maar goed ik, laten we maar hopen dat dat nog heel ver is en dat dat misschien nooit zal gebeuren. I'm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 In met Sitting Down here. Het is uh, tien minuten voor half elf. U luistert naar de KRO op Radio 1. U luistert naar een speciale uitzending van KRO. Goedemorgen, Nederland. We praten een uur lang over uh, Griekenland. En eigenlijk over een beetje over de Griekse gemoeds- of de gemoedstoestand van de gemiddelde Griek, zou je kunnen zeggen. En dat doe ik met Kees Klok. Hij is historicus, Griekenlandkenner... woont in Thessaloniki. Um, ja, meneer Klok, we hadden het voor de plaat over uh, de politiek. De opkomst van extreem links en extreem rechts. Um, er is ook wel vernieuwing nodig in die politiek, lijkt mij. Ja, ja, ja, en zo, ik... ja, wat voor vernieuwing dan eigenlijk? Wat heeft Griekenland nodig op dit moment politiek? Nou ja, kijk, dat is nou juist uh, een grote vraag. Je ziet, je ziet op een gegeven moment dat, het, dat dit systeem door en door verrot is... en niet, niet meer werkt. Dus er zal gewoon een keer schip gemaakt moeten worden. En ja. dan zullen... Ja, ik, ik, ik vergelijk het altijd met, met de, een beetje met de situatie in de, in, van de VOC... in de Oude Republiek de, de Verenigde Nederlanden. Dat was natuurlijk ja, een, een sprekende voorbeeld van, van, van corruptie en nepotisme. In die tijd kon je niet, kon je eigenlijk niet bedenken. Maar wel en dat, veel geld verdiend. Ja, want dat ging <laughs> natuurlijk allemaal goed. Net als die afgelopen dertig jaar in Griekenland, zolang die economie draait... Eh, dan, dan gaat, dat, gaat dat best goed. En dan, dan, dan, dan worden die problemen die worden wel, wel afgedekt op de een of andere manier. He, met name voor de euro door de zaak te devalueren. Want hoeveel devaluaties ik in die jaren al niet meegemaakt heb. Maar ja, dan krijg je nu dus, dat is niet meer mogelijk. Je krijgt die, die, die, die bankencrisis, economische crisis. En dan gaat het, het radenwerk enorm kraken. En in, de, he, in onze geschiedenis is dat, is dat dan geëindigd... met, met, met uh, ja, de, de inval van de Fransen, en de komst van de Bataafse Republiek. Waarin eigenlijk de basis gelegd is voor een, een heel ander... Uh, ja, voor het moderne Nederland. He. ja, dus, je zou dus inderdaad ja. kunnen zeggen... Dit, misschien is dit, dit nou juist bij uitstek het moment... om eens een keer grondig en structureel uh, hervormingen ja, door te gaan voeren. Ja, ja. Maar staan de Grieken ja. daarvoor open, denkt u? Uh, ik denk Als ik dan. u namelijk uh, de afgelopen drie kwartier heb gehoord... zijn hm. ze vooral boos en somber en hebben ze daar helemaal geen zin in. Nou, kijk, heel veel mensen die willen juist dat er, dat er verandering komt... in die zin dat, dat de, die macht van die oude politieke elite gebroken wordt. Ja. En waar bijvoorbeeld heel veel weerstand is, er is een, een, een toch tamelijk... Ja, tamelijk belachelijke wet in mijn ogen, maar ja, wie ben ik? Uh, ooit door Venny zelfs ingevoerd, een aantal jaren geleden... dat als er uh, misstappen zijn begaan door uh, parlementariërs of door ministers... dan... Uh, die hebben dan uh, in de eerste plaats natuurlijk uh, immuniteit. Zolang ze lid van het parlement zijn. Dat kan door het parlement worden opgeheven. Maar als het gebeuren. Uh, na als er twee verkiezingen over het gebeuren heen gegaan zijn, zeg maar. dan, dan, dan, dan kan dat automatisch niet meer verstraft worden. Dan is er een soort automatische amnestie. Ja, dat is natuurlijk. Een uitnodiging voor. Met andere woorden, je kunt gewoon lekker in je gang gaan. Ja, en dat is natuurlijk een van de dingen die gewoon afgeschaft moet worden. En, en, en ja, waar, waar het, zal, het zal een mentaliteitsverandering zal het, uh, nodig hebben. Er is natuurlijk toch wel een mentaliteit in Griekenland. Dat is, dat is ontstaan, dat, dat is helemaal verklaarbaar uit de geschiedenis. Het, dat had je al in de Osmaanse tijd. Dat, het cliëntelisme. Je had iemand... Uh, ik doe wat voor jou, jij doet wat voor mij. Ja, en jij doet voor mij. Jij bent afhankelijk van mij, dus ik verleen jou bepaalde gunsten... en jij doet daarvoor weer iets voor mij, dat soort dingen. Dus en zo is het eigenlijk nog steeds. En dat zit in die maatschappij nog steeds ingebakken. En Wat meent u en, daarvan en, eigenlijk en, in het dagelijks leven? Nou, ik merk daar persoonlijk in het dagelijks leven niet zo heel veel van. Omdat ik natuurlijk, ja, ik heb wel eens wat met de autoriteiten te maken. Eh, maar, maar, maar niet zo heel veel. Maar je merkt dat bijvoorbeeld bij, eh, nou, laat ik zo zeggen, eh, iemand die, die, eh, die zoekt een baan. En die gaat dus, ja, lid van de lid van de politieke partij. Dus die gaat dus praten op het politieke bureau van, van, van, de, van de vertegenwoordiger van, van, van het district. En, ja. en, en, nou, kan u wat voor mij doen en zo. En, en nou ja, op een gegeven moment. Zijn er in het verleden op die manier heel wat mensen op banen terechtgekomen... waar ze eigenlijk helemaal niet in. Eh, en wat moeten die worden. mensen dan vervolgens terug doen? Stemmen op die partijen, ja, ja. Uh, leden werven, uh, he, t, t, t, dat soort dingen. Dus, t, he, zorgen dat je een trouw partij aanhanger bent... of in, in, in, in, in, in de, met de, met de partijen gelieerde vakbond. Dat is dan meestal bij he, met linkse partijen dat je goed woordje doet. Dus nou... En eh, het, gaat, het gaat meestal niet, het niet eens zo... dat het om geld gaat of zo... maar wel dat soort wederdiensten of... Nou ja, goed. Beetje ja, een beetje een archaïs systeem bijna. Ik kan me nou voorstellen... Want, ja, je bent automonteur en, en, ja. en, en je wil een baantje als ambtenaar. Nee, en, dat dat zo werkt, dan moet je meedoen met het systeem. Maar ja, je zit dat in, niet in iets in wat van je zomaar verandert. Nee, dat vereist ook een, een, een, een, een mentaliteitsverandering. Het is natuurlijk heel begrijpelijk... dat die Grieken verschrikkelijk boos zijn... op de politieke elite. Maar ze hebben er natuurlijk wel opgestemd voor een deel. En ze, werken, ze zitten in dat systeem. En ja. Ik heb daar ook wel eens met, met Nederlanders... Die, die andere Nederlanders in Griekenland over gepraat. Want ja, hè, we, zitten, we hebben daar natuurlijk allemaal kritiek op. Maar als puntje bij paaltje komt... He, dan, uh, dan, dan doe je daar toch op een gegeven moment mee mee. He, iemand die... Omdat we nou eenmaal geneigd zijn om op korte termijn te denken... en te ja, denken van, nou ja, ja, het functioneert ook wel zo. Ja, ja, we maar, ja, laat ik me ja. maar aanpassen. Ja, ja, ja. Is er een nieuwe generatie politici? Uh, uh, gaat die opstaan? Ik hoop dat we die tot, zien. tot nu toe hebben. Of blijft het nou toch ja, volopig die oude politieke elite... die dus de gebeten hond is nu bij de nou ja, de je, ziet, je ziet wat jongere politici, met name in die Syriza-partij bijvoorbeeld. Ja, Extreem ja, links. Ja, SP. Ja, ja, SP ja, maar ja, die, die, dit, dat zijn toch ook mensen die, uh, die wel, in het, ja, wel in de oppositie... maar toch in dat systeem ook weer een beetje doordraaien. Hè? dat, dat de, meedraaien. Dus eigenlijk zouden je dit... Ja, een echte generatie jonge politie die zal ongetwijfeld uh, van zich doen spreken. Maar op dit moment ja, merk je dat... Je ziet het eigenlijk helemaal niet uh, gebeuren zo, Nee, maar dan moet ik eerlijk zeggen dat ik dat ook niet van dag tot dag volg. Hoor. Ik wil wie, wat en welke ja. partij dat... Ja, maar het is ook niet een ontwikkeling die van dag tot dag uh, gaat nee, eigenlijk. Nee, je nee, moet nee, kijken nee. over misschien wel nou ja, twee of drie decennia. Ja. Daar hebben we het eigenlijk over. Ja, maar dan op... nog bent u volgens mij niet zo optimistisch. Ja, je ziet natuurlijk toch wat, met name die politiek... dat is ook veel met bepaalde families verweven... En, en, en, en dingen. En, ja, hè, dat, ja. <laughs> U zegt het op een toon, er is eigenlijk geen begin aan. Nou, ja, ik wil niet pas pessimistisch zijn. Ik wil, ieder land op een gegeven moment kan, kan veranderen. En dat zal, als, als het echt de noodzaak daar is, zal dat in Griekenland ook gebeuren. Maar wat, wat mijn eh, grote zorg is eigenlijk... dat eh, hoe die verandering ook plaats gaat vinden... Dat, wat voor verandering er ook komt... Hè. Ja hoe dat gaat gebeuren, hoe dat proces gaat gebeuren. En als je naar de geschiedenis van Griekenland kijkt... dan zie je dat er natuurlijk ook perioden zijn van uitzonderlijk geweld. Dan denk ik met name aan de onafhankelijkheidsoorlog natuurlijk al. Maar goed, dat Grieken en Turken elkaar groot enthousiasme uitmoorden. Dan zie je ook de burgeroorlog... He, dat is met name een hele gruwelijke periode geweest. Maar ook in de jaren 50 en 60 heeft, heeft Rechtsgriekenland... Uh, uh, rechts wat toen he, tot 63 eigenlijk de boventoon voerde... Ja. Heb toch wel heel Onderdrukkende maatregelen genomen tegen, tegen progressieve linkse Grieken. Ja. bent dus u nou aan het redeneren richting een, een nieuwe oorlog? Of een nou, nieuwe, ik ben een soort rampspoed. <coughs> Kijk, ik weet dus niet. Is dat u grote de, angst? De, er moet gewoon verandering komen. Er moet een beter werkende democratie. Ja. Met minder corruptie en minder. Het, de, de mentaliteit van, van ik doe wat voor jou, jij doet wat voor mij. Hè, dat heeft dus een politieke eh, en, en vooral mentaliteitsverandering nodig. Maar hoe komt dat tot stand? En dan denk ik, ja. Als de spanningen nu in Griekenland zo ziet oplopen. Hè. Een paar, paar weken. Twee, twee of drie weken geleden. een bomaanslag op een kantoor van de grissi Afgie. in Athene. Nou, vorige week een, een, een Syriza parlementaire. in de stadion in elkaar geslagen. door mensen van grissi Afgie. Dat gaat, dreigt wel. Dat gaat, ja. Dat, en is er al, maar. Dat is er, ook er al. En dat, dat, dat, dat richt, zich, en, het richt zich met name vanuit rechts op immigranten. maar dat gaat zich ook steeds meer op politieke ja. tegenstanders richten. En ja, dat wordt ook vanuit de extreme linkse hoek. En dan heb je ook nog die anarchisten in, in, in, in, in Athene rondlopen. Dat is natuurlijk een kleine groep. Maar dat zijn wel mensen die, uh, ja, die er eigenlijk uh, op uit zijn om, om, om maatschappelijk onrust. Want die, die leven in de illusie dat je daardoor uh, de wereld verbetert. Nou ja, dat, dat, dat kan allemaal toch tot een, uh, een explosie leiden. Ik wil toch een beetje proberen om, en waarschijnlijk gaat dat niet lukken, uh, positief te eindigen of optimistisch. Is het nog uh, een idee, goed idee om uh, op vakantie te gaan in Griekenland? Ja, omdat je, nou, nee, ondanks alle narigheid en alle ellende... is Griekenland eigenlijk toch een land waar je, waar je naar op vakantie, naar, prima op vakantie kan gaan. Twee dingen. In de eerste plaats, de, de, de oren speelt zich voornamelijk af... In, in, in Athene en in iets mindere mate in andere grote steden. Eh, waar de meeste toeristen ja, niet komen. In Athene kom je wel als toerist. Maar daar ga, zeggen, nee. ja, ga niet, daar ga je niet in die, in die vervallen uh, wijken rondlopen. Je gaat er niet nee. achter het Ammoniaplein. Je gaat niet naar Exegria en zo. Als je in de plakka bent, als je in het centrum van Athene bent. Kijk, als er een demonstratie is, dan moet je daar natuurlijk niet tussen gaan lopen. Maar als je twee straten verder bent. Ik zat met een groep Nederlanders zat ik uh, vorig jaar in, in Athene. En er werd flink gevochten op het, uh, op het plein voor het parlement. En wij zaten, zat zaten daarachter te lunchen op het, op het prachtige dakterras van het Benaki museum Ja, je hoort wel eens een sirene, maar we hebben er niets van gemerkt. He, en, en, en, en de Thessaloniki, merk je dat eigenlijk, ja, dat speelt zich op een, op een heel beperkt terrein af. Dus als je dat een beetje ontloopt, dan kun je daar uitstekend nog op vakantie. Oké. Okay. We moeten het hierbij laten. We zouden nog uren door kunnen praten over Griekenland, merk ik. Kees Klok, Griekenland kenner en historicus. U was dit uur te gast bij ons. Hartelijk dank voor uw komst. En uh, alvast een gelukkig nieuwjaar in Griekenland. Uh, morgen weer een bijzonder gesprek in KRO. Goedemorgen Nederland. Dan uh, ontvang ik Rudy Rabbingen. Dat is de man die China aan de piepers gaat helpen. Jawel. Zometeen uh, na het nieuws van half elf. Lijn 1 met Jeroen Wielaert. Maar eerst uh, het nieuws van de NOS met Jan van der Putten. Radio 1. NOS-journaal. De openbare registers van het kadaster zijn steeds minder volledig. Steeds vaker wordt bij vastgoedtransacties geen verkoopprijs aan het kadaster doorgegeven, blijkt uit onderzoek van het Financieel Dagblad. Op Curaçao wordt vanmiddag een nieuw kabinet beëdigd. Het is een tijdelijk zakenkabinet met vakministers onder leiding van bankdirecteur Daniel Hodge. Er moet op Curaçao flink worden bezuinigd.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 En het overgrote deel van Nederland krijgt te maken met een natte jaarwisseling. Alleen in Zuid-Limburg en het uiterste noorden van Nederland is het waarschijnlijk droog. In de rest van het land wordt rond middernacht neerslag verwacht. Al zal het niet overal even hard regenen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Jeroen Willaard. Goedemorgen. Oudjaar in Hoorn waar we te gast zijn bij Sokudo Gym. Een sportschool aan de andere kant van het spoor en daar zit een wereldster. Heel erg beroemd, maar niet in Nederland. Ernesto Hoost, kickbokser. Goedemorgen. Goedemorgen. Beroemd vooral in Japan, maar ook in de Verenigde Staten natuurlijk. Japan, Verenigde Staten, Frankrijk, Korea. Viervoudig K1-kampioen moet ik zeggen. Klopt. En maar één keer op televisie geweest in Nederland? Nou, nee, nee, nee, nee zeker niet. Ik ben maar, maar, ik, ik ben maar één keer uh, op tv geweest bij de NOS, laat me het zo zeggen, in verband met mijn sport. Ja, nou, ja. dat geeft dus ook de geringe mate van erkenning in eigen land aan, maar... Uh, dat niet wordt... helemaal, omdat uh, nou ja, de, de, de commerciële omroep wel uh, wat vaker aandacht heeft besteed, maar de publieke omroep... Uh, Omroep niet. dat vind ik wel heel jammer. Ja. Nou ja, goed. Dan doen wij er bij lijn 1 toch uh, misschien ja. ter compensatie genoeg aan dit half uur kickboksen. Nou, daar ben ik heel blij om. en ja. Daar ben ik ook wel trots op. Kickboksen, veel over doen. In een jaar dat vooral op het laatste toch wel erg overschaduwd werd door allerlei vormen van geweld door vreemde publiciteit. Ook rond het kickboksen. Maar natuurlijk. Ja, eerst had je het incident daar in uh, Almere... met uh, de grensrechter, die helaas is overleden. Mm -hmm. Badder Harry was uh, als kickbokser uitgebreid in het nieuws. Ja. En dan had je nog het gedoe met het kickboksgala. Maar hoe was jouw eigen jaar, 2012? Wisselend... Um... Ik begon uh, het jaar voor me voorbereidend op de marathon van Tokio. Die ik samen met uh, Tonvriend en nog een aantal andere mensen heb, uh, heb gelopen. Tonvriend, Vriend, eigenaar van Sokudo Gym en ook trainer. Mijn eerste en een marathon, dat heeft helemaal niks met kickboksen te maken. Nee, maar ik, maar wel... uh, ik ben uh, nu zes jaar gestopt met, uh, met vechten. En je zoekt denk ik altijd wel naar, naar extreme uitdagingen. Want die, heb je, die ben je altijd aangegaan in je actieve leven als, als vechter. Um, dus een marathon, dat was iets uh, wat uh, nog op mijn lijst moest. En uh, ja, ik begon dus uh, dit jaar met een blessure aan mijn Achillespace. Maar ik had alles al geregeld, ik had mijn reis betaald, mijn vrouw zou meegaan. Uh, dus ik wilde toch heel graag die marathon lopen. Dus ik heb daar uh, alles op alles gezet. Elke dag fysiotherapie gedaan. En uiteindelijk toch die marathon kunnen lopen. Maar ik ben daarna wel een klein beetje... Het is wel een beetje minder gegaan daarna. Uh, het heeft wel heel veel kracht gekost. Niet je beste jaar, maar in ieder geval nee. weer doorzetting getoond. Absoluut. Kijk, dat, uh, ik, denk dat, ik weet niet of ik daar, daar een vechter voor ben geworden. Maar dat hoort wel erbij. Worstelen en... Boven komen is het verhaal zo aan het eind van dat... vooral aan het eind zo moeizaam verlopen jaar 2012. We nemen dit op voor een keer. Dus u kunt niet bellen en ook niet tweeten... maar wel uw reacties op uh, dit programma. Deze ontmoeting met Ernesto, host en Ton vriend, mailen naar lijn1-apenstaatje-ntr.nl. Huh? Tigerstar. Tiger ja, huh? Het is de keuze van Ernesto Hoost. Wat draaien we hier? wat horen we hier uh, je hoort een, uh, een plaats van een Wu-Tang Clan. En wat heel bijzonder is, ik was niet zo met deze plaat. Alleen, er was een fan die een highlight van mij gemaakt heeft. Die highlight vond ik heel mooi. En bij die highlight heeft hij deze muziek gebruikt. En op de een of andere manier past die muziek helemaal bij de beelden die je ziet. En daarom vind ik het wel leuk om te horen. Het zit ook een beetje in de, de ritme van wat ik daar, aan de andere kant van dit glas, uh, op de vloer zie. De, met de meisjes met de bokshandschoenen aan. Ja. Uh, ritmisch zo. Ja, dat en klopt. En energiek. Dat klopt, energiek. En uh, zeker als je die highlights ziet. Hij staat op YouTube. Dan zie je het ook. Dan past de uh, muziek. Uh, het ritme van de muziek past bij de bewegingen die ik maak. En die highlights die zetten wij online bij de NTR. Kun je dat, uh, kunt u dat nakijken. Um, zoals die meisjes en die jongens daar bezig waren... Mm. ben jij ook ooit begonnen hier in Hoorn. Wortels ja. van een grote carrière. Klopt, uh, klopt. Is dat een kwestie van aanleg? Of wat was de essentiële keuze? Je dit gaan doen? Uh, ik denk dat het een... De, de keus... Nou ja, het lijkt me... De kickboksen was heel was een interessante de, de, de term kickboksen klonk heel interessant toen ik een jaar of dertien was. Uh, kikken gewoon, hè? Nou, heel simpel. Nou ja, nu zeg je kikken. Dat, uh, dat woord uh, kende ik toen nog niet echt. Um, je bent van 1965. Oh, ja. 1978 ja, was het de, nog niet het koele taal gebruikt. Nee, niet echt. Niet nou, boksen dan maar. Nou, nou, goed, het woord kickboksen, dat klonk zo dynamisch. Uh, het is nu heel gewoon, maar toen was dat niet. Uh, alleen, er was nog geen kickboksen in horen. En mijn vader zag het niet echt zitten voor mij om naar Amsterdam te gaan. Maar goed, twee jaar later uh, kwam Ton hier lesgeven. En toen kon ik dus wel gaan kickboksen. En uh, het grote voordeel daarvan dat, dat Ton hier begon... is dat Ton wist dat wij er niks van konden... En uh, Ton moest dus de basis helemaal erin brengen. Dus, dus ik heb echt van, van, de, van, de, van de grond af heb ik gewoon leren kickboksen. En dat is een heel groot voordeel geweest. Omdat, uh, omdat ik de, de, de technieken die ik nu gebruik nog steeds uh, de basis hebben van wat ik uh, 31, 32 jaar geleden ben begonnen. Ton Vriend, wat is de essentie van kickboksen? Kom even wat dichterbij, ook bij de microfoon. Wat waar, gaat het, waar gaat het over, kickboksen? Ja, kickboksen, waar gaat het over? Het is, het is een hele dynamische versport ja, in zijn totaliteit. Ik bedoel, de, de, de, er zit een heel sportief element in. Er zit een element in. Uh, ja, alle elementen van je lichaam worden erbij gebruikt. En ja, voor mij is het uh, altijd wel een levensdoel van levensinvulling geweest. Het kickboksen. Mensen denken aan botweg trappen. Maar dat zijn de leken die, daarover denk, die er zo over denken. Nou ja, dat zijn de leken. Dat is net ja. wat je zegt. Gewoon kijk, het is natuurlijk... Ja, kijk, als je, niet, als je de sport niet kan, dan kan er best wel eens een keer rommelig overkomen. Maar als je in die sport zit, ik bedoel, er komt er heel wat voor kijken... om iemand goed te raken en goed te kunnen trappen, om het maar zo te zeggen. Ernesto bracht er zelfs, gelet op de beelden die we wel eens hebben gezien... een zekere sierlijkheid in. Ja, absoluut. Ja. Het was een soort dansen wat jij deed, Ernesto Hoost. Um, ja, ik... Ook that, that's na that's afloop that, van de partij, hè, nog een ook, beet, als, als Mohammed Ali. Dat kwam later. Uh, in het begin heb ik, deed ik dat niet. Maar uh, ja, dat gaat vanzelf. Uh, je doet het op een bepaalde manier waarop jij denkt dat het goed is. En uh, als je trainer uh, dat ook goed vindt, dan zal het wel goed zijn. En dan ga je daarmee door. Tony Habeland, die hebben we aan de telefoon... die eh, kent natuurlijk ook de, de andere aspecten dan alleen het fysieke. Is er namelijk ook een hele spirituele activiteit, kickboksen, Tony? Ja, ja, ja dat klopt. Ja. Ja. Ja, ik vind dus uh, okay. het vormt je lichaam... maar ook je, ja, je mentaliteit en je kracht worden ook verstevigd daardoor. Uh, je had ook veel meer... Uh, respect krijg ik ook voor uh, degene waarmee je traint, maar ook voor de omgeving. Jij bent ook oud-kickboxer, maar uh, wat minder ver gekomen dan Ernesto, mag ik dat met alle respect zeggen? Dat ja zeker. Er ja, zijn wat dingen gebeurd in mijn leven, dus waar we impact op hebben gehad. Maar ik heb het toch nog uh, zover gebracht tot uh, Europees kampioen. Ja. Alles goed, Tony? <laughs> ja. Alles goed, Tony, zei ik. Ja, ja, zeker. En de grote uh, vriend. Ja, kickboxers ja, ik onder elkaar. Ik, ik hoor warmte hier tussen ja, jullie. Ik we elkaar wel, ja. Maar hoeveel warmte is ja. er op het moment zelf? Als je met al die spiritualiteit in de ring staat, is het dan toch gewoon kilweg die anderen raken? is het is ook. Ik bedoel, het is gewoon. Je moet gewoon winnen, want anders vind je tegenstander. Je moet je tegenstander voor zijn. Het is een soort van schaakspel... waarin jij steeds de juiste set moet, moet maken. En um, voor mij persoonlijk... gaat het bijvoorbeeld niet om, om mijn tegenstander um, te, te vernietigen of zo. Wat je wel vaak hoort. Uh, mijn tegenstander uh, te breken. Maar ik wil wel mijn tegenstander overheersen. En ik wil wel... Ja, het liefst wil ik hem knock uitslaan. Dat wel... Absoluut. En hoe is het dan daarna, als het zover gekomen is? Nou, als het zover gekomen is, het, ja, dat is een beetje. Uh, uh, ja, hoe zal ik, ik het zeggen? Uh, een beetje een raar gevoel heb je daar ook wel een beetje in. Uh, omdat je wil je tegenstander knock slaan. maar ik wil dat hij eigenlijk tien tellen blijft liggen. En na tien tellen mag je weer opstaan. Want dan heb ik de wedstrijd gewonnen op knock-out. Ja. Als die langer blijft liggen, vind ik dat nooit zo prettig. Tom Vriend, ze gaan hier achter het glas nog wat harder te tekeer. Ja, ze gaan helemaal los, hè? <laughs> het is ook pijn doen, toch? Je kunt het wel over spiritualiteit hebben, maar pijn is onvermijdelijk. Ja, pijn is onvermijdelijk. Het is wel een versport natuurlijk. Maar ja, het is net wat de Nesso zegt. Kijk, het doel is niet om pijn te doen, alleen je krijgt er pijn van. En dat is toch een iets anders insteek natuurlijk. Leer je mensen ook grenzen kennen? Daar in, in ik dat denk geheel? dat dit de sport is uh, om je grenzen te leren kennen. Op alle fronten. Ik bedoel, je, je gaat kijken met name met Dennis als je een wedstrijd ingaat. dan is er een heleboel geestelijke druk, spanning. En dan kun je dat omzetten natuurlijk in, uh, ja, in resultaat. Ja. Maar hoe zijn de verhoudingen? Je hebt het net gehad over die tien seconden. Uh, kun je elkaar daarna uh, bij een volgend evenement weer goed in de ogen kijken? Ja, meestal wel. Gaat respect zover dat het ook met heel veel machismo gepaard gaat. en dat mensen weten waar ze aan beginnen, Ik dat, dat ze pijn lijden? Kickboksen is een heel respectvolle sport. En er zijn natuurlijk de uitwassen die je hoort. Maar dat zijn de uitzonderingen. Uh, het gaat bijna altijd zo dat je een wedstrijd vecht. Uh, je wint of je verliest. Na, na de wedstrijd uh, ga je naar je tegenstander. Je omhelst je tegenstander. Je feliciteert hem. En ieder gaat zijn weg. Dus en de volgende keer kom je elkaar weer tegen. En dan is, dan is het ook klaar met de rivaliteit... Misschien niet met de rivaliteit, maar wel met de agressie naar elkaar toe. Ja. Ja. Nou, het gaat natuurlijk ook over een imago-probleem in die sport. We hebben het uh, ja. geweld gehad op de kickboksschala. Mm -hmm. uh, dat was gewoon een ordinaire schietpartij uiteindelijk. En ja. Bader Hari, ja. die natuurlijk in zijn eentje... Uh, wel of niet met Estelle uh, veel schade heeft, uh, berokkend. En ook juist niet op, of in de ring. Nou, je zegt het heel goed in zijn eentje. Uh, het feit dat iedereen naar Bader kijkt... Uh, ja, dat stoort me wel. Ik bedoel, Badder uh, is, uh, is, is op zich uh, een, goede, een goede vechter met veel talent. Uh, als ik kijk naar Badr zijn resultaten... Bader heeft ook heel veel verloren. Heb jij, uh, heeft hij ook van jou verloren? Uh, nee, we hebben nooit tegen elkaar gevochten. Mm. Bader is twintig jaar jonger dan. Er ja, ja. Uh, was ooit wel sprake dat we tegen elkaar zouden vechten... maar dat is niet doorgegaan. Maar hij heeft en... dus blijkbaar zijn grenzen niet leren kennen... Buiten de In ieder geval op een andere manier. Zijn grenzen liggen waarschijnlijk wat verder dan de mijne. En uh, ja goed, dat, dat, dat is voor zijn rekening. Uh, maar het feit is dat Badr het meest opvalt. Uh, Badr heeft niet uh, de K1 gewonnen. Uh, Sem Schild, René Bonjasky, Peter Aarts en ik... zijn de Nederlandse vechters die dat wel gedaan hebben. Maar en dan Badder noem je een paar mannen. We hebben ook nog een hele beroemde vrouw in Nederland natuurlijk, hè? Lucia? Ik Lucia. Lucia Rijken. Lucia is, is ook een hele grote. Uh, weliswaar is geen K1 voor vrouwen. Maar uh, Lucia is ook een hele grote. Maar als ik echt puur naar de K1 kijk... Uh, waar Bader dus ook had kunnen winnen... hij heeft wel twee keer in de finale gestaan... maar hij heeft twee keer verloren. Uh, het feit is wel dat uh, hij de meeste aandacht krijgt. En zo werkt het natuurlijk wel in de sensatiepers. Dat begrijp ik wel. Uh, maar jammer is het wel omdat de andere, de andere de kampioenen gewoon vergeten worden. Ja, het wordt ook zo uitvergroot. En dat denk ik juist ook vanwege die relatie met Estelle Kruif. Tuurlijk. Het is lekker voor de bladen. Ja. Het verkoopt goed. Ja. Het is, uh, maar toch, het is allemaal wel een beetje publiciteit van de rand. Van de samenleving. Klopt. Alleen ik vind dus dat wij daar dan wel het slachtoffer van zijn. Het is allemaal zo klef allemaal. Nou, dat vind ik van wel. Ik bedoel... Uh... Ja, ik zal niet snel de, de, de voorpagina van, van een tijdschrift halen. Nee, want ja, een jij een tijdschrift, maar een andere tijdschriften niet. Nou, je stond denk ik nog in, op, in ieder geval nog wel pagina's, pagina's in uh, in Amerika, in uh, Japan vooral. Japan daar ja. was je Mr. Perfect, hè? Ja. Een uh, status van een godheid. Was het vergelijkbaar met wat mensen in Nederland zich wel herinneren? Wat er met Anton Geesink is gebeurd ja. sinds zijn olympische titel? Ja, dat is wel enigszins uh, vergelijkbaar. Ik denk Anton dat... San heette die volgens mij ook op zijn Japans? Ja, nou ja, goed. je wordt snel San genoemd. Uh, ja. ton, uh, ton is ook Ton San of Ton Sensei. Dat ja. is nog, nog hoger. Hè, want dan ben je de meester. En uh, vriend Sensei. En ja, goed. Ik bedoel, hij, Ton was mijn Sensei. Dus... Dus als hij naar, ja, toen wij naar Japan waren, dus met de, met de marathon, was hij dus vriend zij. En dan, dan heeft hij meteen een hoog aanzien, want hij is degene die mij heeft leren kickboksen. Zo maar werkt dat in Japan. Maar vertel, dan kom je bij de marathon. en Dan worden jullie toch, denk ik, opnieuw eh, omringd door ja. bewonderaars. Nou ja, het was voor mij de eerste keer dat ik samen met de Nestle in Japan was. Maar het is een hele belevenis geweest, want het is net wat de Nestle zegt. Kijk, als, waar hij is, is ja. hij. Hij wordt gewoon herkend. Je kan gewoon nergens lopen. Of er, staat, hij, er staat niet weer een fotograaf klaar of een tv-ploeg of weet ik wat. Hij heeft constant aandacht. Konden jullie je wel bewegen tijdens de marathon? Ja, maar dat is zo verschrikkelijk druk. Ja. Dan, dan, dan, nee, dan. En trouwens, op een gegeven moment loop je uit elkaar. Je ziet elkaar dan ook niet meer. Dus. Toen was uh, je sneller dan ik. Nou, ja, dat ging het niet op mij. <laughs> werden jullie ook gevolgd met camera's? Want dat ging nou, toch wel we, Mr. Perfect in de marathon nou, langs, Ik niet gevolgd door camera's. Maar wat, wat heel, heel leuk is... Ik bedoel, er doen 33.000 uh, mensen aan die marathon mee. Dus, je, dus er lopen heel, je loopt voorbij heel veel mensen. En heel veel mensen lopen jou voorbij. Heel veel mensen herkennen mij. En er zijn dan mensen die uh, de hele marathon opnemen op een, uh, op, een, op een videocamera. Nou, die herkennen mij dan en die gaan dan mij filmen. Of die uh, herkennen mij en die willen met mij op de foto. En dat soort dingen tijdens het lopen. En dat is echt uh, geweldig om mee te maken. Een voorbeeld ben je daar. Ja, ik hoop hier ook. We hadden het over voorbeelden. Bader Hari is het verkeerde voorbeeld. <laughs> Zou jij eigenlijk toch gewoon echt dat, dat tegenwicht moeten bieden? Maar dat gebeurt niet. Nou ja, ik, uh, Behalve in een uitzending van lijn 1 nu even. Nou ja, ik denk dat, ik denk dat uh, wat ik zeg, de, de randzaken vaak meer gewicht opleveren dan, dan, dan de normale zaken rond de sport. Je zou misschien ook mogen zeggen dat jij gaaf uit je carrière bent gekomen. Nou ja, ik ben een klein beetje vergeetachtig. Maar uh, <laughs> verder heb ik veel klappen gehad. Nou ja, goed. Ik weet niet, het zal een combinatie van, uh, van dingen zijn. Maar uh, uh, verder uh, denk ik dat ik wel redelijk goed uit, uit mijn carrière Ja, maar hoe, je? hoe voel je? Ik voel me goed. Ja. Ja. En die beroemdheid heeft je ook niet uh, mismaakt, zou ik maar zeggen? Nou, nee. Niet, bij, niet naast je schoenen gaan lopen? Nee, ik bedoel, ik voel me, ik voel me prettig. Zoals ik, uh, ik, ik ben blij dat ik, uh, dat ik een bepaalde status heb opgebouwd. En dat ik uh, door veel mensen gewoon uh, in, in, in positieve zin uh, altijd uh, bejegend word. En uh, ja, verder uh, uh, hoop ik dat dat uh, met mijn sport uh, ook gewoon zo zal gaan. Dat het uiteindelijk gewoon, dat men ziet dat, uh, dat we eigenlijk altijd wel goed bezig zijn. Hebben jullie veel mee verdiend eigenlijk? Hoe zit dat in die sector... Nou, ik ben er niet arm van geworden. Nee. Uh, ik, heb, ik, heb, ik heb een goed leven. Ik ben niet heel erg rijk. Maar uh, ja, ik klaag niet. Hoe verrijkend is het, Ton Vriend, om te kickboksen? Uh, uh, bedoel je dat uh, geestelijk? of bedoel je Nou, te, dat vooral, dat ja. Nou, ik denk dat het geestelijk heel verrijkend is. Ik bedoel, uh, je wordt. Kijk, uh, op een moment je kickbok kickboks gaan doen als sport. Dan word je heel erg met jezelf geconfronteerd. En zeker op het moment dat jij tussen die vier ringpalen instapt... dan stap je gewoon een andere wereld in. En daar werken de normen en waarden. En de bescherming, ja, die is daar niet meer. Daar moet je dus voor jezelf opkomen. En ik denk dat dat een heel leerzaam proces is voor een hoop mensen. Het is ook een sport die bijvoorbeeld in zekere Amsterdamse wijken... nogal wordt beoefend door jongens, ja. misschien ook wel meisjes... die anders zouden afglijden, die ja. zouden ontsporen. Ja, ja. ja. Dus nou ja, ik, ik noem toch maar weer eens even zomaar een goede kant. Van nou van sport. ja, ik denk, dat alleen maar, ik denk persoonlijk dat er alleen maar een goede kant aan kickboksen zit. Ik bedoel, de, de negatieve kanten die worden eigenlijk door, door, door, door de media erin gebracht allemaal. Ik bedoel, uh, alle voorvallen worden gewoon, uit, die worden gewoon uitermate uitgelicht allemaal. Ik bedoel, ik, ik vind het ook niet... Kijk, ik, ik doe nu al 31 jaar, geef ik al les. En ik, toen ik met Ernesto begon eigenlijk... Kijk, de sport is veel groter geworden. Maar de negatieve aandacht is ook nog steeds... Die, die is eigenlijk ook niet veranderd. En dat is best wel zo'n een beetje jammer komt natuurlijk door het vergrootglas. Ja. Maar die incidenten, daar begint het mee. Daar begint het mee. Dan maar, ja. krijg je dus ook de roep om regulering. Dan gaan burgemeesters zich ermee bemoeien. Ja. Daar moet zo'n gala zich verplaatsen. Uh, het krijgt iets illegaals om zich heen. Terwijl je dat niet zou willen, nee. Ernesto. Nee, nee, nee inderdaad. Uh, je, je hebt ook gewoon het gevoel... Als mensen vragen wat je, mensen me niet kennen. Dat komt ook wel eens voor. En ze vragen wat je doet en je zegt wat je kriek je Kickbokst, dan zie je ze ook echt zo kijken van uh, oh, oh, oh, jij bent kickbokser, weet je wel? En dan, dan heb je iets van ja, maar ik wil me niet schamen voor mijn sport of zo, weet je wel. En ik, uh, ik hou van mijn sport en ik, uh, maar ik vind het wel vervelend dat ik dat je op zo'n manier dan. Uh, met de reactie van mensen geconfronteerd worden. Maar Tom Vriend, het, is het aantal incidenten relatief misschien zelfs wel minder... dan nee. uh, volksport nummer één, het voetballen? Nou ja, ik denk het wel. Maar ja, dan zeggen ze weer dat je bevooroordeeld bent omdat ik erin zit. Maar ik, bedoel, ik weet uit ervaring... nou ja, ik bedoel, ik heb uh, 31 jaar sportschool inmiddels. Ik, bedoel, ik heb alleen maar positieve dingen meegemaakt. En het, is, het is net wat je zegt. Kijk, de bepaalde dingen worden zo verschrikkelijk onder een groot glas gelegd. Dat is gewoon niet meer leuk. Ik bedoel, het, ook het hele verhaal met, met, met een barder. Ik bedoel, ik... Kijk, wat hij fout gedaan heeft, heeft hij fout gedaan. En dan moet hij voor gestraft worden. Maar hij wordt wel ongelooflijk onder een vergrootglas gelegd. Ja, maar goed, dat, is, dat, dat gaat volgend jaar in 2013 natuurlijk ook nog dat een tijdje, half een, half een tijdje ja. door. Want er komt een proces. Hij ja, komt weer eens een ja, keer ja, vrij. Ja, gaat ja. toch weer een broodje Maar ja, ja, je kan je dan gaan afvragen wat hij met dat kickboxen te maken heeft. Ik ja. bedoel, uh, dat heeft met die sport helemaal niets te maken. De incidenten die er op twee kickboxschalen zijn geweest... heeft op zich met de sport niets uit te staan. Nee, maar dan is er toch sprake van een manifest... Hebben jullie dat ook uh, uh, ondersteund? Uh, ja, ik heb uh, uh, gezegd dat, het, dat ik mijn naam daar wel onder wilde zetten. Ja. En Tom? Ja, hoor, dat uh, doe ik ook. Ja. Ik zou niet zeggen, het is jullie geraaien... maar het, gewoon, het komt, <laughs> komt, komt, komt uit, uit puur uh, ja, uh, zorg voor, ja. voor je sport en voor ja. de sector. Ja. Ja, dan ja. denk ik toch ook aan uh, de mensen... die nu even de zaal achter het glas hebben verlaten. Maar... Uh, er is blijkbaar heel uh, veel enthousiasme voor. Ja, de, de, het was, ja, absoluut. die zaal was vol. Die zaal was vol, En he? nogmaals, veel meisjes. Ja. Komt ja. dat omdat die meisjes uh, er uh, ook een vorm van zelfverdediging in zien? Of door hun ouders op deze manier zelfverdediging? Ik denk dat de best uit twee twee anders staat. Ja, het is een heel leuke vorm van uh, bezig zijn met je eigen lijf. En punt twee, uh, wat mijn ervaring als trainer met mij is gewoon... Uh, het is een sport waar de bijna net zo goed in kunnen worden als jongens. En ik denk dat dat laat je ze ook ervaren. Dat ze heel goed kunnen worden, die sport. En dat is dan de drijver. Kijk, en dan zeg ik, daar staan mensen van twee aan kanten. Ze krijgen er en een goed vreur van. En ze voelen zich erbij ervan. Ja, het goed voor ja, ze worden weerbaar, absoluut. Weerbaar. Ja, maar weerbaarheid ja. ja. was, was ook onlangs nog bij een lijn 1-uitzending in Eemnes... een heel belangrijk thema, juist op de dag dat ook minister opstelte kwam... met nieuwe wenken over de weerbaarheid. Uh, naast ook het, het, het, het nemen van foto's bij uh, opstootjes uh, tegen hulpverleners, onder andere. Maar goed, uh, hebben we hebben dus weer ook een gunstig punt hier te pakken. Uh, dat is um, ja, ook energie en kracht... en, en en uh, ik zou maar zeggen tegen uh, uh, ongunstige tendens in de samenleving in. Ja, gewoon hier zeker, op school ja. aan de slag gaan. Nou En wat je ook ja. niet moet onderschatten... de, de, de, de, de saamhorigheid op zo'n sportschool als deze is gewoon geld. Kijk, je, je komt hier binnen, je ontmoet... Het is ook een hele sociaal gebeuren gewoon op zo'n sportschool. Ik wil je leert mensen kennen. Je gaat op een hele nette manier met elkaar om. Want da, da, daar vergissen mensen zich ook wel eens in. En mensen voelen zich gauw thuis. En ik denk dat dat een, een hele belangrijke factor is. Dat is ook de reden dat de sportschool een, een behoorlijk succes is geworden de afgelopen jaren. En die hebben alle leeftijden ook. Alle leeftijden, ja. Het is van jong tot... Nou ja, de jongste zal uh, 7 jaar zijn en de oudste is uh, 63 op dit moment. Ja, en als ik nu één ding moet zeggen wat ik niet hier heb gezien op de vloer... was het gewoon bot gezegd tuig. Nee, dat uh, klopt. Maar he, hebben jullie ook wel uh, uh, leden uit de uh, randgroep jongeren hier over de vloer? Nee. En als ze zich zouden melden... Nou, in principe zijn ze welkom, maar ik, bedoel, ik, ik moet ook eerlijk toegeven... dat ik er ook niet altijd makkelijk mee ben. Want ik wil gewoon een, een goede sfeer op de sportschool hebben. Kijk, en... Maar ja, dat wordt een hele discussie op zich die we nu gaan, vo gaan voeren. Kijk, nee, maar goed, je bent een streng Je bent een streng in. Net zoals nou, het, het respect dat nu bij even, voetbal ik, wordt Ik wil op gevraagd. zich die jongeren best wel graag hebben... omdat ik uh, dan toch al wel een uh, sociaal volle persoon ben. Ik wil wel graag invloed hebben op die jongens, Maar nou komen we gewoon in een politiek uh, dingetje terecht. Uh, de Stichting Netwerk is ook erg actief in de horen... En de Stichting Netwerk is van mening geweest... dat uh, uh, bepaalde groepen op een bepaalde sportschool moesten gaan trainen. En dat is, daar zit subsidiegeld in. En op het moment dat het actief is geworden... heb ik dus geen, uh, geen, geen uh, jongeren meer. Maar welke groepen bedoel je dan? Nou ja, de, de Marokkanen en de Turkse jongens. En heb je die hier wel gehad? Die heb ik hier altijd gehad. Maar en die, die zijn... hou je hier ook? Nee, die zijn er niet meer. Waarom niet dan? Omdat die uh, bij die andere sportschool zijn. Er dus zit in de, in de opgang in zijn gecreëerd... mede door Stichting netwerk. En daar zitten die al die jongens op het te trainen. Met elkaar, in het kader van de integratie, terwijl ik ze niet meer heb. Nee, maar dus, dus een beetje een, een beetje vrij verhaal. Weet. Ja, er zit een gekke frisje Er zit wel een klein kindje in, Het ja. is in inhorend uh, een beetje verkeerd, uh, om, nou, onhandig verkeerd, verdeeld. Het, het is een beetje... Het, het is, als je dus nagaat dat mensen moeten integreren... dan kan je ze beter gewoon met de andere laten te trainen. Ja, en ze, ze zouden toch op allebei de scholen moeten kunnen, moeten kunnen trainen? Maar ze kunnen ook hier trainen. Het, het, heeft, het, heeft, het heeft gewoon op de verkeerde manier gewerkt. En uh, ik, denk, ik weet niet precies hoe dat is. Maar ja, goed als ze daar bijvoorbeeld minder hoeven te betalen uh, omdat, het, omdat het gesubsidieerd wordt... Ja, dan wordt het natuurlijk een, uh, een stuk makkelijker om daar naartoe te gaan. En al je vriendjes uh, gaan daar ook naartoe. Ja, dan is de keus gauw gemaakt. Die keuze zou ik zou ook gemaakt hebben, denk ik, als ik zo'n zo leeftijd had. En ik hoef daar minder voor te betalen. Maar het is wel een soort concurrentievervalsing. Absoluut. En het is een concurrentievervalsing. Nou, en wat me erg opvalt is ook dat de gemeenschappen, dus met name ook de, de, de Marokkaanse gemeenschap... ze verlangen het ook van elkaar dat ze daar naartoe gaan. Hè. Het trekt elkaar allemaal aan. Ja, nou ja over binding gesproken. Ja, dat ja, gaat dan nou ja, nou ja, die goed, kant op. Dat is het, maar zei, ik begrijp, het is ook niet dat ik niet begrijp die mensen. Maar het is wel, het is wel iets waarmee je mee geconfronteerd wordt. Dat lossen we op in 2013. 13. We zijn aan het eind van deze uitzending. Ik wens jullie, Ernesto Hoost en Ton Vrienden, gelukkig nieuwjaar. Ook namens de hele crew van Lijn 1. Barbara van der Klis, Serien Aars, Marjo Zuilen, Fatima, Fatima Baia. Bas Ginghuis, Hans Twint, uh, Momo Zarou, uh, hoofdredacteur Frans Jennekens. En de presentatoren Naïda Arangzeb en Jeroen Wiewaert. Die morgenochtend op 1 januari in Ossendrecht zit bij dominee Klaas Vos. Gelukkigheid einde.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 Luister straks van half 2 tot 2 naar Stand.nl. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.